I'm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 Deetman roept de daders op zich te melden. De geestelijken krijgen volgens hem zo de kans om in het reinen te komen met hun verleden. Als ze dat niet binnen anderhalve maand doen, gaat de commissie ze alsnog zelf benaderen. De commissie heeft zes namen op de lijst doorgegeven aan het Openbaar Ministerie, omdat hun zaak niet is verjaard. Deetman verwacht niet dat het aantal erg zal oplopen. Het afschaffen van de strippenkaart in grote delen van Zuid-Holland loopt meer vertraging op.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 No, I'm not that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 Toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas gekregen, bewust een, een tweede hand. Je blijft geen gouden koop geen gouden koop. Ook al kopen. had je wel de kans, want dit is mijn een hart, een houten hart. Hout, een hart. De dames voor u hebben het alvast verzwaard Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad Dit is mijn hart, mijn houten hart De dames voor u hebben het alvast verzwaard Dus wees maar lief, het kan geen kwaad En stelen lijkt me niet de moeite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 Op onze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 How your building is rammed up And there's nothing you can do to hold them off And while the beautiful women be showing off We're about to cause a riot in this boot Still be hearing the fire alarms going off We got them watching <laughs> I, I, I, I, Do we really got them on a trance? We got them watching Do we really got them on a trance? We got them hypnotized We got them hypnotized We got them hypnotized we got them hypnotized, we got them hypnotized, yeah. we got them hypnotized, yeah. we got them hypnotized, yeah. we got them hypnotized. Yeah. Got them hypnotized. Hey. Come on. Every time I come in and I step up in the building and we let the fire, says I hope you know we gotta run on. Cause you gotta know that when we get this right, I win every When in the spot, there ain't no question that you gotta. Come on. And hurt them up, give it to him. Word am up, let me do him. Spike another match and let it flame. Get your on. Everybody get ready, know every time I do what I do. Bust rhymes with the people wanna.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 Come on, come on. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch him by surprise. Let's catch 'em by surprise. Let's catch 'em by surprise. Let's catch 'em by surprise. I see your face, your smile is shining through, I can't help the way I feel, it's all because of you, you stole me from my world and said that you'd be mine, that's good enough for me. Show me that. Dat ik nooit een dag niet heb geleerd Dus verrast me maar verras weer op een doet het soms zee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 is vijf kwartier, we staan samen stijl, jij trein, ik het station, we staan jij bent de regen, ik de kom, staan jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, we staan jij aan bent de ruts, ik de coco, we staan samen stijl, ik staan ben het zakje, jij de thee, staan ik ben de kans, jij de soufflé, ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw,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 de wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort de zingen over dingen. We zien een overheelde wereld. Dan kopen we een villa en een ja. Nou, een villa en een ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet. Dat is duur. Nou ah, ja, Herman, zit er meer in de roman? duet? het nou, ik vind het toch wel belangrijk. Sorry, maar dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik nou belachelijk. Wij zijn Weet het varken nou en de tang. Het romantiek, er bestaan toch helemaal niet? en een vries. Dat kost weer mijn handen jij na. bent het schrikdraad ik ben waarop de ik pies. Ik ben de kip, Jero. jij bent de gril. Nou oude koffie. Ik ben de pauze. jij, ben jij ook, bent echt. de film. Gewoon met Denny.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 nummer 6.9 ZFN, Zfn.